Goedenavond en welkom bij Apropos. Deze week overtreffen we onszelf en trakteren we jullie op drie interviews. Eerst komt Steven van der Velde van het stuk langs om te vertellen over de nieuwe artistieke plannen van dit huis. Daarnaast praat onze team met Christophe Terlinde over zijn nieuwe tentoonstelling in Mechelen. Straks het resultaat van hun gesprek. En ook Eline ging op pad en wist Ivana Muller te strikken. Haar reportage krijgen we ook later in deze uitzending te horen. En beginnen doen we naar goede gewoonte met een gedicht. Deze week deelt Filip ons zijn poëtische kijk op de culturele wereld mee. Dag Filip, goedenavond. No, goedenavond. Waarmee ga je ons vanavond verwennen? Lang zou ik zeggen, ik ben heel benieuwd. ook ik doe. Gedicht 4, Nacht van de Poëzie, Terranova, doctoraat, Jelle Diricks, Meander. Dichters dichten dichterbij, dichters dichten dichter mij, dichters dichten dichterbij. Laatste, laatste, groot, groot gedicht. Klassiek, schoon, rijmelarij, experimenteel, uitwissel, schrijverij. Nieuwe samen dingen doen. Beeldwoord, dansklank, beeldwoord, dansklank, woordbeeld, dansklank, danswoord. He's a big boy, he knows what he said. I'm hey, funny. funny, what the fuck is the funny? funny I'm funny how huh? I'm funny. funny like I'm a clown, oh, and I make you mm -hmm. laugh. I'm here to, to fucking, fucking amuse you. you. Fuck. What the this is old funny about Deze week weer heeft een van onze medewerkers mogen proeven van wat er zich aanbiedt op het culturele veld. Tine zag het stuk Merch in de Beurschouwburg in Brussel. Merch was oorspronkelijk een libretto van de Nederlandse auteur Judith Hersberg, die theatergroep De Rovers bewerkte tot een muziektheatervoorstelling. Tine, wie is Judith Hersberg en waar Judith situeer je Hersberg. dit werk precies in de rest van het Oeuvre? Is een uh, literaire thuisbezoek, zeg maar. In het begin van de jaren 60 uh, debuteerde zij. Met een dichtbundel en vanaf de jaren 70 begon zij ook met het schrijven van toneelstukken en film scenario's. In Nederland, waar ze vandaan komt, is zij enorm populair, niet alleen als dichteres, maar ook als toneelschrijfster. Altijd worden haar stukken opgepikt door weer een generatie, nieuwe generatie acteurs en regisseurs. En zo ook bewerkt Wederovers voor de derde keer een stuk van Herzberg, deze keer de camera operatekst Merg. Een stuk dat zij al in 1986 schreef naar aanleiding van een krantenartikel in Time. De titel van het stuk is Merg. Waar gaat het juist over? Um, de voorstelling draait eigenlijk rond een ethisch dilemma. Het verhaal gaat over twee broers die al een hele tijd niks van elkaar hebben gehoord, na de dood van hun ouders, als gevolg van een oud ongeluk. Een ongeluk waar de gezonde broer eigenlijk verantwoordelijk voor was. En nadat de ene broer ontdekt heeft dat hij een benenmergtransplantatie nodig heeft, is hij plots aangewezen op zijn broer. De zieke broer gaat, na een zware innerlijke strijd, zijn broer opzoeken en vertelt hem zijn probleem. De acteurs confronteren de toeschouwer op die manier met een moeilijk ethisch dilemma. Want verschillende vragen worden voorgeschoteld. Mag de zieke broer na al die tijd zijn broer omhoog vragen, terwijl hij weet dat zijn broer nooit nee kan zeggen? Is dit dan nog ethisch verantwoord? Bovendien kan deze gezonde broer nog altijd met een schuldgevoel, omdat hij de oorzaak vond van de dood van hun ouders? En is het in deze omstandigheden dus nog oorloofd dat hij zijn gezonde broer om een transplantatie vraagt? Daarentegen kan de gezonde broer zijn zieke broer in de steek laten met de dood van de zieke broer tot gevolg? Of is hij altijd, wat de omstandigheden ook zijn, verplicht zijn bloedeigen broer te helpen? Bestaat er dan zoiets als een ethische verplichting, zeg maar? Of kan hij wel weigeren? Bovendien is er nog zijn vrouw. Dus de vrouw van die gezonde man. Die wil niet dat haar man zijn zieke broer helpt. En voortdurend wordt door, door, in het toneelstuk hoorjaar gemor. En voortdurend trekt ze mee om op te stappen. Dus herberg's aanpak lijkt een beetje socrates. Het einde van het stuk blijft open. Uh, Herzberg gelooft in de kracht van de dialoog op zich. Het antwoord zelf wordt eigenlijk nooit gegeven. Dit moeten toeschouwers voor zichzelf uitmaken. Misschien omdat Hesberg vindt dat iedereen het altijd voor zichzelf zou moeten uitmaken, omdat er geen antwoord bestaat. En misschien wil zij de toeschouwer enkel wakker schudden, doen nadenken, zeg maar. Oorspronkelijk was het stuk een libretto en de rovers maakten er een toneelstuk van. Zijn ze daarin geslaagd? In de camera op en zelf werden de dialogen natuurlijk gezongen, maar dat doen de rovers niet. Als compensatie kozen zijn voor de begeleidende piano muziek, um, waardoor het dus een muziek theatervoorstelling werd. Live aan de piano zit Guy van Neuten, die al vaker voor theater werkte. Um, de muziek bij deze voorstelling schreef hij zelf. En die is goed, mooi vind ik zelfs. Het ondersteunt de poëtische kracht van de tekst. Maar ja, ook muziektheater blijft in de eerste plaats theater en de acteerprestaties komen mij een pak minder boeien. Wat zijn nog andere sterke punten van het stuk voor jou? Dus naast het muzikale aspect uh, hield ik ook wel van het sober van de beeldtaal. Wat eigenlijk ook een weerspiegeling is van Herzbergs schrijfstijl. Ze schrijft geen woord te veel, kort en krachtig. Um, dus ook de beeldtaal blijft sober en tegelijkertijd toch veelzeggend. sober en tegelijkertijd goed te begrijpen. De decor was vrij kaal, de piano en enkele panelen op, het op de achtergrond na. Verder zag je op het podium vaak niet meer dan een klein tafeltje en enkele stoelen. Enkele gebaren of slechts het verschuiven van een me meubelstuk gaven je de illusie, toch elke keer de illusie, de ene keer bij de dokter, de andere keer bij de broer thuis te zitten. En ook het uitstrooien en het weer oprapen van een emmer appelen gaven je het moeiteloze illusie van een appelboomgaard. En ook de belichting zat perfect, vond ik. Maar de suggestie, de kracht van de beeldtaal, werd toch weer teniet gedaan door wat betuttelende teksten op de panelen op de achtergrond. Teksten zoals de zieke broer bij de dokter bijvoorbeeld, um, die eigenlijk een uitleg zouden moeten geven bij de scène, maar dat vond ik echt te veel. Want um, ik vond het eigenlijk nogal betuttelend voor een publiek die dat duidelijk wel doorhad. Het toneelstuk was duidelijk genoeg. Um, of de tekst was duidelijk genoeg. Maar terwijl ik dus de suggestieve kracht van de beeldtaal wel bewonderde, vond ik de gesproken taal abominabel slecht af en toe. Vooral de taal van Luc Nuis, die de zieke broer speelt, en zijn vrouw, Sarah de Bosserup, um, Die ze voor mij is soms te wensen over de taal vind ik slordig. Ik hoor dialectklanken, veel dialectklanken, en gij en jij worden gewoon door elkaar gebruikt. En muziektheater blijft ook theater, vind ik. Hoewel muziek of beeldtaal belangrijk kunnen zijn, blijft het ook woordkunst. Um, wat mij betreft speel je volgens mij helemaal in het dialect, in het platt Antwerpen, wat het maakt niet uit, ik vind het, het kan zelfs heel mooi zijn, of je speelt in een mooi Nederlands dat af is. Um, dat is volgens mij ook essentieel om de poëtische kracht die de rijmde tekst ongetwijfeld had gehad, de Herzbergste dus, over te brengen naar het publiek. Doe je dat in een slordig tussentaaltje gebeurt dat volgens mij niet, maar wordt deze kracht veelal opgegeven. En de acteerprestaties, wat vond je daarvan? Dus ook het spel is inderdaad een, een levensbelangrijk onderdeel van theater. Maar ook die acteerprestaties, zoals ik al eerder zei, kon ik niet echt ontroeren. Um, ook hier geef ik een pak minder punten aan de zieke broer en zijn vrouw. Adriaan van den Hoofd daarentegen, die de gezonde broer speelt. En zijn vrouw, vele dobbelaren, doen het beter. Adriaan bijvoorbeeld weet perfect over te gaan van de ene situatie naar de andere. Zijn taal en mumiek zitten vrij goed. Hij worstelt met vragen en je ziet het. Um, je kan je eens, eens inleven in de moeilijke periode die jij doorstaat. Um, Vele kan ook overtuigen, vind ik, al maakt de rol die zij, die zij moet vertolken het haar wel heel moeilijk. Die vrouw, dus de vrouw van de gezonde broer, wil helemaal niet dat haar man een beenwerkstraatplantatie uh, voor zijn broer ondergaat, terwijl een man aanvankelijk niet naar haar luistert en overweegt het wel te doen. Het is deze frustratie en dit gevoel van onmacht dat zij het heel stu stuk lang probeert te vertolken. En dit, vind ik, wordt na een tijd vervelend. En vooral omdat de toeschouwer niet weet komt waarom zij absoluut niet wil dat haar man voor zijn broer in de pres springt. Dus wat draagt haar rol bij aan het stuk, vraag ik het mij af. Het verhaal mist daarom zeker ook diepgang. En niet alleen diepgang, maar ook vaart en spanning, vind ik. Het stuk gaat enorm langzaam. Misschien omdat het verhaal zo weinig om het lijf heeft. De korte inhoud vertelt je eigenlijk al alles. En dit wordt dan anderhalf uur uitgesponnen. Spanning ontbreekt, vind ik helemaal. De acteurs spelen vanaf het begin al zo geaffecteerd en onnatuurlijk dat een climax duidelijk ontbreekt. De acteurs slagen er niet in de toeschouwer in het stuk op te nemen, of mee te nemen beter. Daarom is hij verveeld en niet mee. Hij lacht af en toe, maar omwille van wat vraag ik me soms af. Om het kopje dat op de grond valt. Dat is een slecht teken denk ik. Volgens mij had Hersberg een betere zin voor humor. De toeschouwer approviseert al niet als het stuk voorbij is. ...omdat hij niet weet waar, waar dat een stuk afgelopen is. Ook dit is volgens mij te wijken aan een gebrek aan spanning of een gebrek aan relief. De toeschouwer is niet mee, de toeschouwer is verveeld. En als hij de beurschapbrug uitloopt, wil hij in de eerste plaats een pint. De eerste vraag is hij dan al lang vergeten. Oké, okay, wie toch nog benieuwd is, kan merg volgende week dinsdag en donderdag gaan meemaken in het stuk. En op woensdag spelen de rovers in het kader van de volle tent. Dan betaal je maar 5 euro. Thank mm -hmm. you. Het culturele jaar is intussen weer lekker op gang getrokken en het Stuk heeft van die eerste maanden gebruik gemaakt om een nieuw beleidsplan uit te denken. Vandaag zit bij ons Steven van der Velde, artistiek directeur van het Stuk, uh, om ons wegwijs te maken in die nieuwe plannen. Steven, welkom. Goedenavond. Uh, het Stuk heeft net zijn nieuwe artistieke plannen bekendgemaakt. Heel kort om in te leiden, wat zijn de grootste veranderingen? Maar eerst en vooral wil ik gewoon eventjes opnemen met te zeggen, natuurlijk gaan we ook heel veel behouden. Ik ben al een heel tijdje deel van de artistieke ploeg, onder andere Marie Lambrechts. En ik vond daar heel veel, goed, heel veel goed werken, dus dat wil ik zeker behouden. Maar er zijn drie grote lijnen waar we wat veranderingen willen doorvoeren. Het eerste is dat we iets vaker project- of eventgericht willen werken of festivalgericht willen werken waarmee we ook een duidelijke bedoeling hebben. We willen daarmee het werk wat tussen disciplines zit een betere context bieden. Het tweede is dat we onze danswerking gaan heroriënteren. Het tweejaarlijkse festival gaat niet meer doorgaan, klapstuk gaat niet meer doorgaan en we gaan op een andere manier onze danswerking heroriënteren en verspreiden over een aantal verschillende lijnen. En een derde zaak die we die wij heel belangrijk vinden en die echt toch wel veranderd is dat het beeldende kunstverhaal in stroomversnelling komt, waar dat tot nu toe uh, nationaal was en heel erg jonggericht, blijft dat erin zitten, maar wordt het uitgebreid met een internationaal verhaal, met een uh, opening naar multidisciplinaire benadering van beeldende kunst en een performanceverhaal. Ja, op die drie punten gaan we straks dieper in. Maar ik las in jullie perstex ook um, dat er een nieuwe programmatorenploeg komt... ...en dat dat wordt benaderd vanuit een multipersoonlijkhedenbenadering. Ik, ik dacht, dat vraagt om een toelichting. Uh, wel, zoals je waarschijnlijk weet zegt men in de kunstwereld al een tijdje dat de kunst multidisciplinair is geworden. Wat dan betekent dat men zich niet meer gehouden voelt tot een bepaalde discipline. In theater gebruikt men ook video en men gebruikt ook zang en dans en nieuwe media. En wel, ik denk op dit moment, en een aantal collega's delen die mening, dat het nog veel verder gaat. Men is niet meer bezig met disciplines, men is gewoon bezig met persoonlijkheden. Een interessante maker heeft contact met een andere interessante maker of met een andere interessante bioloog of een andere interessante filosoof of een andere interessante wiskundige. heeft er affiniteiten mee, hij gaat werken rond het project en eigenlijk op die ad hoc basis wordt er eigenlijk een project samengesteld door een aantal mensen die gewoon affiniteit hebben met elkaars ingangspunten en ja. uitgangspunten. En dat is wat ik dan noem met een, een beetje een boetade, want het verwijst naar multidisciplinariteit en benadering. En ik heb dat eigenlijk wel als, uh, hoe zal ik het zeggen, als leiderraad gebruikt om ook mijn nieuwe ploeg, of onze nieuwe ploeg, onze nieuwe artistieke ploeg eigenlijk samen te stellen. Ja, zij zijn dus ook niet meer alleen thuis in één discipline, maar in verschillende disciplines. Dat is wel een beetje het geval, ja. We hebben ook nadrukkelijker voor gekozen om de, de takenpakketten zo te oriënteren dat er bij iedereen wel een link ligt met dat van iemand anders. Ik geef heel concreet een voorbeeld. De persoon die podiumkunsten doet, euh, doet natuurlijk ook performance vanuit podiumkunsten, maar dat linkt heel nadrukkelijk met de persoon die beeldende kunst doet en die performance doet vanuit beeldende kunst. En dat ja. linkt weer heel nadrukkelijk met wat de persoon van Nieuwe Media doet, die toont installaties, maar die toont ook concerten en dat doe ik ook, want ik ben een muziekprogrammaator. Dus ik wil maar zeggen, er zitten echt overal kruisverbanden in en iedereen werkt samen en we doen ook heel veel dingen samen. Ja, ja. En een van de uh, grote veranderingen, of een van de veranderingen die het meeste pers heeft gehaald, zullen we maar zeggen, de afschaffing van het uh, Van Klapstuk, het dansfestival. Vertel daar eens iets meer over. Waarom? Uh, ik denk alleszins eerst even te zeggen dat het niet zo'n groot nieuws is als het lijkt. Het, is iets, het, is een, uh, het kadert natuurlijk in een evolutie, iets wat al een paar jaar bezig is. Als mensen het groot nieuws vinden, dan refereren ze eigenlijk naar Klapstuk, wat Klapstuk was in de jaren 80, misschien nog in de jaren 90, maar misschien niet meer de laatste edities, namelijk een, uh, een voortrekker en een staalkaartfestival, een representatiefestival voor hedendaagse dans in België, vroeger zelfs een van de grootste van Europa. Dat was het niet meer, dat heeft te maken met de spreiding van uh, dans in Europa en met de uh, institutionalisering van de hele danswereld die ook wel budgetaire en uh, capacitaire cap uh, uh, implicaties heeft gehad qua capaciteit en zo verder. Dat is een eerste zaak, dus dat is iets wat, wat gaandeweg is gegaan, dit festival is sowieso geëvolueerd. Um, de reden waarom we het dan eigenlijk hebben afgeschaft, is dat we eigenlijk op een, een soort uh, tweespalt kwamen, waar ik enerzijds al aangeef dat een representatiefestival, een staalkaartfestival, niet meer mogelijk is op de maat van het stuk. Dat gaat dan over budget, maar dat gaat dan ook over de grootte van de zaal. Als je vergelijkt met de buitenlandse festivals zoals uh, jullie uh, dans of Tans in August of zo, dan spreken we eigenlijk over budgetten die niet twee maal of vier maal, uh, maar die ronduit 40 maal zo groot zijn. Dat is een ja. hele andere orde. Zelfs het kunstenfestival zit amper in die leek En dat is dan toch een ander verhaal. Uh, dus dat kan niet meer. Een ander alternatief is dan dat je een soort uh, creatiefestival maakt, of een thematisch festival. Dat hebben we de voorbije edities gedaan. Ik vind dat artistiek zeker zinvol. Ik vind het alleen jammer dat als je die keuze maakt, dat het meteen impliceert dat je al je... Uh, geld dat je op dansen zet, en nu bedoel ik het even figuurlijk, al je mogelijkheden die hebt om dansen een plek te geven in stuk, maar dus ook in Leuven, want we zijn eigenlijk de grote speler voor dansen ja. in Leuven, dat dat opgaat aan zo'n niche. Terwijl het dansveld heel erg versnipperd is, er zijn verschillende niches, het zou interessanter zijn als je er meerdere kunt tonen. En met deze keuze voor klapstuk de voorbijjaar, ik vond het laatste klapstuk festival best boeiend, Artistiek gezien, maar daarmee was ons verhaal dan ook uitverteld. En die twee uh, redeneringen samen hebben mij gebracht tot de keuze om in overleg met de hele ploeg en met een aantal mensen die uit het veld te beslissen om uh, Klapstuk nu uh, niet meer als festival om de twee jaar te doen, maar een heel alternatief uit te denken. Ja, dus er komt eigenlijk niet minder, maar juist meer dans in het stuk. Er komt absoluut meer dans in het stuk. Je, misschien heel even toelichten in heel grote ja. lijnen. Uh, we gaan onder het jaar veel meer dans doen. Dat is aan de receptieve kant, waar je vroeger in een Klapstukjaar alles zitten op het festival onder het jaar nog drie of vier voorstellingen hebt, zal je zien dat er gaandeweg meer en meer voorstellingen, dansvoorstellingen zullen komen. We zullen ook ons productiewerk uitbreiden en vooral spreiden over het jaar. Want een van de nadelen van een creatiefestival is dat je wel creëert, dan worden gefaciliteerd dat mensen iets maken in jouw kunstencentrum. Maar dat die eigenlijk maar op één plek spelen. En daarna valt dat, krijgt dat geen vernetwerking in een nationaal staat staan, een internationaal circuit. Terwijl als we dat spreiden over het jaar. Denk en hopen wij dat wij in samenwerking met andere partners dat wel een tweede leven kunnen geven. Een voorstelling wordt bij ons gemaakt, getoond en kan dan op tournee gaan. Dat is een eerste verhaal, het jaar, de jaarwerking wordt stevig uitgebreid tweede verhaal is wat wij noemen de Dansdagen, dat is een werktitel, maar ik zie hem overal opduiken, dus ik vrees dat we er aan gaan vasthangen. Uh, dat is eigenlijk dat wij op een paar dagen tijd twee, drie voorstellingen thematisch willen bundelen, die, de voorstellingen die iets gemeenschappelijk hebben, een maker, een thema, een invalshoek, ik zeg maar wat, uh, uh, conceptuele Franse dans of uh, performancegerichte dans of weet ik veel, uh, dat je eigenlijk die niche benadert, dat je die ook omkadert, ook reflexief uh, omkadert, dat je daar eigenlijk op de diepte werkt en dat je dat inderdaad uh, grondig doet, maar dat je daar niet heel je danswerking exhaustief mee uh, opmaakt. Uh, we gaan er trouwens al mee beginnen, voor jonge makers gaan we dat ook als een soort context gebruiken na de paasvakantie, doen we een festival voor theater en dans, en de jonge makers gaan zo dan ook een context hebben voor nieuwe voorstellingen. Ja. De derde lijn en die linkt heel nauw met onze uitbreiding van de plannen voor beeldende kunst, is dat wij een jaarlijks festival willen doen, een multidisciplinair festival, daar zijn we weer, ja. in november, wat echt wel in de, in de diepte wil werken, maar we met stukstart echt in de breedte werken, willen we echt een heel breed publiek bereiken, dat willen we met het performance festival ook maar het zal misschien een ietsje minder, een tikkeltje minder evident zijn. Minder en, toegankelijk. Dat is een verkeerd, verkeerde uitdrukking, denk ik. Ik denk niet dat het zo werkt. Ik denk dat die dingen best ook wel toegankelijk zijn, uh, dat het alleen soms minder bekende namen zijn, ja. uh, minder eerste rangs toegankelijk als mensen het zien, zal dat zeker ook uh, wel aanspreken. Maar daar willen we inzetten op het performancegegeven. En we willen dat performancegegeven benaderen vanuit de spannende, spannende grenszone, waar performance komt vanuit beeldende kunsten, performance vanuit podiumkunsten, met name vanuit dans. En ja. dat willen we daar de artistieke forte van het festival laten zijn. Ja, dus jullie blijven eigenlijk een voortrekker op het vlak van dans? Of dat willen jullie blijven? Dat willen we zeker blijven. Uh, we zijn ons ook bewust dat de voortrekkerschool zoals Klapstuk dat begin jaren 80, want zo, daar spreken we nu over was, dat dat niet voor de hand ligt. Dat is een hele grote uitdaging is. Dat het misschien ook een beetje georiënteerd moet worden wat dat betreft. Maar we zijn wel van plan om onze plek voor dans terug uh, serieus te gaan invullen. Ja. Oké, okay, na de muziek meer over beeldende kunst. We zitten hier nog steeds met Steven van der Velde van Het Stuk en we hebben het over de nieuwe artistieke plannen. Um, je zei het daarnet al, Steven, in de inleiding. Naast dans is er ook heel veel aandacht voor beeldende kunst. Um, wat zijn hier de grootste veranderingen? Uh, vooral duidelijk is, zoals je weet, ik deed vroeger de programmatie van Beelden Kunst, maar we hebben daar nu iemand uh, nieuw voor, Eva Wittox, En zij heeft in overleg met de ploeg eigenlijk uh, een paar lijnen uitgezet die we gaan proberen waar te maken. Waar we vroeger eigenlijk nadrukkelijk mikten op productiewerk voor jonge, vooral Belgische kunstenaars, misschien zelfs vooral Vlaamse kunstenaars. Zouden we die werking willen behouden, maar willen die inschuiven in een groter geheel? En er zijn eigenlijk drie lijnen die daarin opvallen. Uh, Enerzijds willen we een internationale werking daaraan toevoegen, zowel voor jonge kunstenaars als voor iets bekendere namen, dat dat meteen een internationale profiel krijgt. Een tweede lijn die, die echt nadrukkelijk naar voren komt, is dat wij ook af en toe toch met iets bekendere namen willen werken, maar dan vooral op het moment dat zij een soort multidisciplinaire interesse hebben, dat zij een baat kunnen hebben bij het werk te presenteren in een kunstencentrum. We zijn natuurlijk geen museum, maar er zijn best wel veel kunstenaars die ook geïnteresseerd zijn in een film en in theater en in performance. En die de mogelijkheden van zo'n kunstcentrum willen exploreren. En waarvoor, wij ook, waarvoor wij ook een meerwaarde kunnen zijn en die meteen ook de context voor kunst door af en toe een bekendere naam ook uh, daarin mee te geven uh, wat kunnen uh, meer duiden en wat meer uh, gewicht kunnen geven zoals we eigenlijk bij theater en dans ook doen. Daar doen we de hele jonge dingen, maar dan zie je bij dubbelspel dat ook de uitstap wordt gemaakt naar een soort referentiefiguren. Mensen die nog steeds interessant zijn, maar die ook al een beetje een referentiefiguur zijn. Een derde lijn en die linkt op bepaalde punten nauw met onze herzetting van de. Uh, danswerking. Dat is dat wij nadrukkelijk aandacht willen hebben en plaats willen maken voor het begrip performance. Uh, waar uh, onze programmator het in een beleidstekst schreef. Uh, in zijn essentie is het uh, uh, de black box van de podiumkunst, tegenover over de white cube van de beeldende kunst en de collectieve ervaring van het publiek tegenover de individuele ervaring van de bezoeker. Daarover gaat het dan voor een stuk, het gaat voor een stuk ook over uh, Iets wat niet per definitie eh, herhaald kan worden, wat niet op een vast moment doorgaat, wat ook speelt met toeval en met eh, eh, het onverwachte. Dat soort performance willen wij een plek geven, we willen dat doorheen het jaar doen op die eventgerichte dingen, daarmee is de cirkel rond. Ik vertelde net dat we ook meer events willen organiseren. Maar uh, we willen dat dus ook in het festival doen, waar we dus vooruit, vanuit podiumkunst, vanuit dans, het performance-luik een plek, plek willen geven. Maar dat ook willen confronteren met de performance vanuit beeldende kunst, en dat zouden we ieder jaar, jaarlijks in november willen doen. Ja. Oké. Okay. Um, tijdens de voorbereiding van het interview was ik, was ik mij aan het afvragen uh, hoe willen ze zich nu eigenlijk profileren als kunstencentrum? Wordt het een, een danscentrum? Wordt het een beeldend, uh, beeldende kunstencentrum? Maar ik heb nu de indruk dat jullie, jullie vooral willen, uh, willen profileren als multidisciplinair kunstencentrum. Uh, klopt dat? Uh, ik denk wel dat dat klopt. Ik denk ook dat op dit moment de toekomst van de kunsten... Uh, heel erg multidisciplinair is of misschien nog dat stapje verder zoals ik toen straks al vertelde dat het misschien uh, een benadering is die ook in ons kunstcentrum opgang maakt. Ik denk ook te maken heeft met de context en de situatie. Je zit in Leuven, je hebt een uh, ieder jaar vernieuwend publiek, of een ieder jaar nieuw publiek. Je wil die ook iets aanbieden, en ik denk dat je daar ook een soort verantwoordelijkheid hebt om daar te initiëren over verschillende disciplines heen. En onze interesse zit er inderdaad, zit inderdaad daar, dat wij al die disciplines samen, naast elkaar, over elkaar, uh, tussen elkaar, wat weet ik nog, uh, willen aanbieden. En dat is zeker een juiste, juiste analyse, dat wij die allemaal belangrijk vinden. Ja. En dat de grote... We worden zeker niet kleiner, de grote disciplines bedoel ik dan, de klassiek grote disciplines in huis: theater, dans. Maar de kleintjes worden misschien wel groter. Ja, uh, om af te sluiten nog een persoonlijk vraagje. Je zit nu enkele maanden, denk ik, uh, op de stoel van artistiek directeur. Uh, hoe bevalt het je? Uh, dat bevalt heel goed. Uh, de ene dag al meer dan de andere, want dat zal wel met alle jobs zo zijn. Uh, we hebben een beetje moeten zoeken naar die nieuwe ploeg en dat heeft wel wat tijd gevergd. Uh, dat duurt ook al de hele dat de mensen er zijn. Maar nu ze er zijn uh, en nu alle posten terug zijn ingevuld, is het eigenlijk heel fijn en is het ook met uh, een heel uh, nieuwsgierige blik naar de toekomst kijken. Het is echt wel terugspannend en dat ja. vind ik wel leuk. Ja, oké. Okay. Heel veel succes. Dank u wel. Stratisch-Nederlandse Ivana Muller is voor de derde keer te gast in het stuk. Ook in haar nieuwe stuk, While We Were Holding It Together, voert ze de toeschouwer mee naar haar zalig zot universum. Onze reporter Eline vroeg haar om een woordje uitleg. So, my name is Ivana Müller, I'm a choreographer uh, and I'm going to uh, present my new piece which is called While We Were Holding It Together in Leuven in the Museum Saal and um, it is, uh, the, the show is actually presented through uh, STUK. It is the, I think, already third uh, third show. That uh, Stuk co-produced. Yeah, and I think it's just—it's an interesting context uh, uh, to show to show the work here. It's, it's it's important, I think, to to show the work not only in the capital cities, or but also in the very specific communities like the city. I'm a choreographer, but I have also uh, studied literature, and um, I'm greatly influenced. By visual arts, so in my work, in general, but this work also in particular, those three influences are coming together. Well, there is actually there is different, let's say, there is a, a mentality that of of of working or, or of thinking or of looking at work, which is kind of, which is coming from all three of them. That means that. Um, I'm not making a very dancey dance, but I'm using elements of the text as well, and I'm uh, using, let's say, some even historical points from the visual arts. Um, There is a lot of body always in my work, whether it's uh, questioning the body, or uh, body being present or absent, uh, so that also comes from the, my dance background. When I compose even texts, I don't compose it in a psychological way. I rather try to compose it in a musical way. So this is also more choreographic way of thinking text. So that, for me, would be then more uh, dance than theater. So, in a way, the, the whole piece is, is questioning this notion of... Uh, uh, reality or truths, or if we look at something, like what is it that we are looking at exactly? And as the the whole piece was a form of um, a tableau vivant. The other question that is also was very important for me here is the question of representation. So how a body can be represented in theatre, and at the same time how that body can exist in its physicality so basically how can we use the visible the physical the, uh, that is in front of us in order to question what is invisible what hides behind it or to produce um, a different uh, a different relationship in perceiving or thinking something like that there is always a notion of humor in my pieces, but it's not. It's, it's very important to say it's, it's, they are not comedies. You know, I'm mostly concentrating on some philosophical or poetical questions, and I think that that humor comes as a as a part of of the way I think. But it's not. It's never ever made to make people laugh. I think that the spectators are definitely having a, a very important part in it because uh, without the spectator this piece would, would not be able to exist because I think that uh, this piece is asking the spectators to uh, actively involve in the act of imagining. Uh, and uh, I think that this, this, this engagement is very important for me in a way how I see theatre and I see theatre really in a, in a, place, a place where uh, we go as spectators to engage ourselves not to be passive but um, to really participate and for me it's it's a it's a political act it's a it's a very different than yeah watching television uh, which exists almost like um like a tap You know, it's it's pouring all the time, whether we are watching or not. We just kind of click ourselves in and click ourselves out. But whether we exist or not, it doesn't make any sense. In theatre it's very different and that's why I think, for me, it's extremely... It's extremely interesting and an important place. Um, uh, and that's why I work in theatre, I guess. While We Were Holding It Together speelt vanavond en morgenavond nog in de museumzaal van de universiteitshallen, telkens om half negen. Kaarten kan je reserveren in het stuk. kunstenaar van de wereld. Het liefst werkt hij in de publieke ruimte. Zelfs al heb je nog nooit van hem gehoord, het zal je al wel eens opgevallen zijn dat in het logo van het MUCA, het Antwerpse Museum van Hedendaagse Kunst, de U ontbreekt. Dat is een werk van Terlinde. Vanaf vorige zondag loopt er een tentoonstelling van de kunstenaar in de Transitgalerie in Mechelen. Wij waren erbij en spraken met de kunstenaar. Een eerste vraag die we hem stelden, was of het niet vreemd is dat, een in een dat hij een tentoonstelling in een galerie heeft, want hij is toch vooral gekend van zijn werken in de publieke ruimte. Maar daar zag hij geen enkel probleem in. Een galerie is, net zoals andere plaatsen, een weg om zijn werk te tonen. Maar, uh, mijn werk is niet door de techniek of de... Ou l'espace. Moi je travaille depuis la feuille de papier jusque, jusque dans l'espace public, une rue ou une station de métro. Et moi je pense que c'est bien de temps en temps d'utiliser l'outil euh, galerie pour pouvoir montrer des choses à un autre public. Et que c'est le genre de choses que je dois faire aussi, maintenant que j'ai envie de me lancer pleinement dans la vie. Euh, artistique. Je sais pas tellement de différence entre l'art et la vie mais maar... en galerie c'est aussi un bon état c'est puis c'est le métier de gens montrer montrer de l'art. And ja, yeah, het is dus uiteraard ook de job van een galerie om kunst te tonen. Aan de buitendeur van de galerie heeft Christophe Terlinde een kauwgomballenautomaat geplaatst. En daaruit kan je ofwel voor 10 cent een kauwgom of voor 50 cent een klein kunstwerkje, een tekeningetje van Terlinde, draaien. We vroegen hem of dit toch niet een kritische noot was naar de kunsthandel. Het is dus een, een double boîte chic, zou enfin, je zeggen. Aan de ene kant a des chewing gum en aan de andere kant uh, kleine in een ballenkus. Ce qui m'intéresse, c'est que tu peux faire un choix, soit le chewing-gum pour 10 centimes, soit une œuvre d'art pour 50 centimes. Et aussi que ce n'est pas du tout cher, et que c'est en dehors de l'espace de la galerie, c'est quelque chose d'extérieur, donc ça touche, ça touche tous les publics, enfin tous les publics qui passent là. Parce qu'il y a une école à côté, donc il y, a, il y a quand même pas mal de gens qui passent. Et que dans la vie, c'est aussi un truc important, c'est de faire des choix. Le fait que ça soit vraiment pas cher, ça j'aime bien, j'aime bien que ça soit, Moi, c'est le côté accessible. Mais il y a aussi le côté des affaires. Ça me plaît qu'il y ait des choses que tu puisses euh, acheter pour 50 centimes, et d'autres choses qui soient aussi légères, je veux dire, six. presque simples, et qui ont une valeur marchande, parce qu'une galerie c'est ça, c'est aussi l'histoire euh, d'argent. En transformeren een product artistiek in iets van. De marchandeur. Het gaat dus vooral om de keuze die je moet maken. Koop ik nu een kougum of een kunstwerkje? Het feit dat je op de tentoonstelling zowel voor 50 cent iets kan kopen. als kunst die een mark marktwaarde krijgt opgeplakt, zegt toch al genoeg. Op de tentoonstelling ligt ook een tekstje te lezen waarin de auteur door het werk van Terlinde aan zijn kindertijd moet denken. We vroegen hem of de tentoonstelling in Mechelen op ervaringen uit zijn kindertijd gestoeld was. Quand on voit cette exposition avec les op de au mur où tout le monde se souvient de de ces moments à la table de... familiale sur le Avec un bulgum. Et... Tu vois, tout le, monde peut... tout le monde a ses propres souvenirs par rapport à cette matière ou par rapport à des choses, euh... ou comme rouler en vélo ou te faire du... des bricolages. Tu vois, je... je ne veux pas imposer une idée précise d'un travail. C'est euh... chacun qui voit ça qui. Euh... Ze refereren aan zijn eigen verwachtingen en verhaal. Maar mijn werk is erg lié ook aan het jouw en aan de ouders. Ik aime het heel simpel. Een beetje. instinctief. Ik wil niet instinctief, maar. door pure plezier. Terlinde vertelt ons over een tekening die hij heeft gemaakt doorheen de randen van een tafel -laken onderlegger en een video van een fietser. Zaken die iedereen verbindt aan zijn kindertijd. Christophe Terlinde houdt er zelf ook van om te bricoleren en te knutselen. Maar hij wil zeker niet één betekenis aan zijn werk opleggen. Iedereen doet dat voor zichzelf. Hij houdt ervan om eenvoudige dingen te maken. Is eenvoudig soms niet juist ontzettend moeilijk, vroegen we hem? Zijn werk, Peace for Peace, een vredesvoorstel voor Israël, is bijvoorbeeld soms wel bekritiseerd omwille van haar zogezegde simpliciteit. Mais je pense que c'est beaucoup plus difficile de faire des choses simples, que compliquées. Et pour faire des choses simples, il faut passer beaucoup plus de temps à enlever, pour arriver à une sorte de, oui, de simplicité. Mais dans les fils c'était simple. simple. C'était juste, juste une idée, idée. c'est que juste oui. un dessin sur une feuille dans un carnet. ...maar dat soulève toute sorte de questionnements. et moi ce travail là, j'ai heel erg qui est toujours force critique et denk je crois que c'est son côté pour was. c'est het een que de en Belgique, België. en Belgique, Daar hadden we even enkele technische problemen. Ja. We gaan over naar de volgende vraag. Um, positief aan het werk, waar we het daarnet over hadden, Peace for Peace, was dat er tenminste een debat op gang gebracht waard, werd. En een debat rond kunst ligt in België volgens Terlinde nogal moeilijk. Een ander werk dat zeer eenvoudig lijkt, is zijn voorstel voor een nieuwe Europese vlag van 1999. Daarin verbond hij de sterren tot een cirkel. Ja, het is, ik denk dat het een drape moet zijn. Dat moet directement comprehensief. zijn. Tu le vois, tu sais ce que c'est. Et par rapport au drapeau actuel, avec 12 étoiles, il n'y a pas grand monde qui comprend pourquoi le drapeau européen a 12 étoiles et pourquoi il est comme ça. Chacun croit qu'une étoile correspond à un pays, mais ça n'a jamais été comme ça. Enfin, moi, je le croyais aussi. J'ai parfois des problèmes de vision, et j'avais vu ça sur une voiture, comme un cercle. Je me suis dit... Dat ça, ça, is echt het symbool van l'union, dat is euh, het anneeuw. En in dezelfde, ik niet visueel het aspect van het drapeau. Het is hetzelfde bleu, hetzelfde jaune en hetzelfde soort van proportie. Deze vlag werd bij het voorstellen aan de, aan de administratie een beetje weggelachen. De vlag, kan je, kan je zien, en hangt, aan, uh, hangt wapper in de tuin van de galerie. Op de uitnodiging van de tentoonstelling staat een vastgelopen pakketboot waarop nog het woord ink, inkt, te lezen is. Dit fungeert eigenlijk als blikvanger voor de tentoonstelling, maar we vroegen Terlinde waar hij dit beeld vond. Het is een foto dat ik in een café heb gedaan heb. Het is een foto van een foto. Het is een foto die ik hier heb in 1982. Hij heeft een marktje en hij heeft een man van de compagnie qui, moi, me plaît en effaçant le fil et garder le « ink », c'est « ink » en anglais, c'est « encre ». Finalement, une carte postale, ce n'est que du papier et de l'encre. L'image, c'est ça, c'est euh, un rapport aussi à, je crois, à la peinture, qui, à la peinture contemporaine qui veut euh, prouver qu'il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de perspective et qu'on est sur une surface plane avec euh, la peinture en tant que matière et qu'on est confronté à quelque chose de plat en dat karton en De tentoonstelling met kennis van zaken van Christophe Terlinde is nog te bezoeken tot 17 december in Galerie Transit in Mechelen. En daar kan je terecht op vrijdag, zaterdag en zondagnamiddag. Po zit er weer op. Ja, dit uurtje apropos zit er weer op. Geniet nog van Dakka Dakka en tot volgende week!